De apps zijn bedoeld voor contactonderzoek, waarbij duidelijk moet worden bij wie coronapatiënten in de buurt zijn geweest. Op die manier kunnen mogelijke nieuwe besmettingen worden opgespoord. Het aantal Nederlandse coronapatiënten op IC's is de afgelopen dag gedaald met 25. Het zijn er nu 1176. Daarvan liggen er 51 in Duitse ziekenhuizen, één minder dan gisteren. De bezetting van IC's in Nederland is nu 80% hoger dan gebruikelijk. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... zegt dat het beeld van gestage daling doorzet. Doordat er steeds minder coronapatiënten in ziekenhuizen liggen... kunnen die zich weer meer richten op de normale zorg... bijvoorbeeld door meer operatiekamers open te stellen. In het Verenigd Koninkrijk is het dodental door het coronavirus opgelopen... tot boven de 16.000. De afgelopen 24 uur kwamen er bijna 600 geregistreerde sterfgevallen bij...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 So a we best alweer geworden bij deze helpers of wat helpers weg nee help de helpers helpen want dat is de actie dank aan thomas uh, eerst even kijken wat halen we 105 want er en zit uh, iemand nou van ongeluk, ons uh, te praten heb is marraine bal voor het laatst gezien want na een week huwelijksreis werd er, werden we gebeld ja hij is overleden Zo. ja dus dan kom je terug is september en uh, je bent niet bepaald bezig met je nieuwe baan Laat ik maar zeggen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk dan iets wat eerder door me heen schiet. Mm -hmm. dan nu denken van goh, wat gek, het is al wekenlang uh, mooi weer, en de vliegtuigen vervliegen niet en uh, zou er en een dit uh, link. Is jouw leven. Heen. dat mag. Dankjewel voor uh, die openhartigheid. Uh, twee uh, burgemeesters. Van harte welkom Dank. uit uh, helemaal heemsteden. <laughs> Heel dichtbij hoor. Als er dit uh, niet naar huis. Uh, welk antwoord zou u geven op die vraag? Uh, een bijzondere situatie uit uw leven. Alder al niet pijnlijk, alder niet vreugdevol. Nou ja, blijft natuurlijk dat ik niet onvermeld kan laten... dat de geboorte van mijn kinderen absoluut een hoogtepunt waren van mijn leven. En eigenlijk meer altijd dan... het eerste ja. antwoord van moeders, hè? En twee jaar geleden een uh, uh, fantastische relatie gekregen. Dus dat wil ik zeker ook melden, want daar geniet ik er ook nog ja. dagelijks van. Mag ik, mag ik eens vragen waar de ontmoeting plaatsvond? Uh, ja, eigenlijk in mijn burgemeesterskamer. Uh, uh. <laughs> Oké. Okay. Want uh, ik heb een relatie met mijn opvolgster van mijn vorige gemeente. Dus ja. uh, we hebben elkaar via die weg uh, leren kennen ook. Uh, maar, maar het blijft ook heel bijzonder dat ik uh, een jaar of vijf geleden met mijn kinderen naar Thailand ben geweest. En daar vrijwilligerswerk heb gedaan op een olifantenopvang. Ja. En dat met je kinderen meemaken. En die, dat die wonderbaarlijke dieren die dan uh, toch uh, of verminkt of getraumatiseerd zijn door ja. de loggingindustrie, de toeristische industrie. En dat mogen meegeven aan je kinderen in zo'n mooi land met ja. zo'n lekker eten. Ja, wat, dat... wat, wat, wat doet als je naar corona kijkt, uh, uw levenspartner, beter dan u? Nou, mijn levenspartner is nu geen burgemeester meer, eventjes. Um, maar uh, wij sparren daar wel uh, over. En wij zien ook wel uh, best wel wat dilemma's in deze uh, situatie. En daar verschillen we soms ook nog over van mening. Ja, En nu is het uh, punt. Wat, wat, wat doet die levenspartner volgens uw eigen inzicht minder slecht dan u? Uh, ik denk dat zij beter in staat is om iets minder geëmotioneerd betrokken te zijn bij wat er nu gebeurt. Want dat is zo bij u. Voelt het de emoties hoog zitten? Die, nou ja, emoties in de zin van iets beter strategisch nadenken van wat is dan de stap die je doet en hoe kom je daar. Ja, ja. ja. dat lijkt me best een raar besef voor iemand die zo'n verantwoordelijke functie heeft als burgemeester. Nee, ik vind dat we dat juist, uh, ik ga daar heel ontspannen mee om en we kunnen elkaar op dat punt heel uh, mooi aanvullen. Ja, ja, dus ik, ik zit daar helemaal niet bij. Er hebt dan iemand thuis zitten naar wie af en toe kan bellen en kan zeggen: joh, <lacht> help eens even. Um, uw collega zit hier, uh, die is ook van uh, twee steenwerpen uh, verderop uh, tot ons gekomen uit uh, Overveen, Elbedroest. Uh, van harte welkom, moment uit, uit uw leven. Ja, ik uh, had nu even de kans om uh, na te denken. Nou, ik heb een camino gelopen een aantal jaren geleden, duizend kilometer vanuit uh, uh, de, ja, de, de, de, de uh, Alpen, of uh, de Pyreneeën naar uh, Santiago de Compostela. Ja, want vanuit de Alpen, Alpen zou het wel twee uh, kilometer zijn, ja, wat van, vanuit de Pyreneeën uh, naar zee, tenslotte uh, naar Muxia en dat vond ik wel een heel prachtige tocht. Wat bracht u dat? Wat mij dat bracht, uh, zelfvertrouwen. Uh, het gevoel van alles komt uiteindelijk wel goed. Mm. Mm. Dus dat, uh, dat heeft mij heel erg gesterkt in uh, de dingen die je doet. Doe ze met passie, doe ze met liefde. En hoe is dat dan nu? Want er zijn virologen die zeggen, en dat zijn niet de minste, bijvoorbeeld van Harvard, lazen we een paar dagen geleden in de krant... dit virus is here to stay. Uh -huh. Over een lengte van jaren. Ja. En het zal meermalen terugkeren. Als u dan zegt, alles komt goed, dat is het besef dat ik had tijdens die, camino, tijdens die lange tocht naar Santiago de Compostela. Uh, dat is natuurlijk een tot heel persoonlijk gevoel hè. en dit is een uh, maatschappelijk vraagstuk en uh, je snijdt nu iets aan waar uh, zowel Astrid Nienijs als ik uh, inderdaad wel heel erg bezorgd over zijn. Um, we zitten nog maar eigenlijk drie weken uh, echt vol uh, als maatschappij in dit gevoel van uh, er is echt iets aan de hand, ja. misschien vier, uh, maar um, ja, dit kan nog heel lang gaan duren en uh, hoe Houden we dit vol met elkaar? Wat zijn dat, de consequenties voor uw eigen plek en uw eigen nou, gemeente te te steken? Dat is natuurlijk onderdeeltje Haarlem? Nou, dat is, dat, is, dat is vrij eenvoudig. Bestuurders zijn altijd vervangbaar. Dus um, mijn lokale burgemeester is goed uh, opgeleid om uh, mij onmiddellijk over te nemen, en uh, mijn positie als dat uh, moet. Mm -hmm. Um, dus daar, dat is niet het vraagstuk waarmee we zitten. En uh, wat, uh, wat ook zeker zo is, kijk, er komen heel mooie dingen voort uit, die, uh, uh, uit de coronacrisis. En een ervan is dat wij ons als burgemeesters wekelijks uh, vaak wel twee keer zien. Hm. En op volstrekt uh, collegiale basis. Hoe, hoe vaak, uh, of hoe, hoe niet vaak was dat dan uh, voor die tijd mevrouw Nieners? Nou, uh, je hebt uh, vergaderingen rondom de veiligheidsregio regulier. Dat is één keer in de twee, 2,5 maand. Ja. Uh, en dan heb je één keer in de zes weken een vergadering... waar je uh, een deel van de burgemeesters van de eenheid Noord-Holland ziet... En wij hebben in kust, hebben Kust één keer in de twee maanden vergadering van de Driehoek. En nu is het dus heel vaker. En Albert en ik zien elkaar nog iets vaker, want er is ook een ambtelijke samenwerking uh, met, uh, tussen Bloemendaal en Heemstede. Ja. Uh, maar, maar nu zie je elkaar inderdaad veel vaker. Waar is de discussie nou bijvoorbeeld over gegaan? We zijn het niet altijd bij vingerknip 100% met elkaar eens. Uh, of het nou in Zandvoort is, maar in Balmijn, Sidekick. Eh, en, en doe vooral mee. Uh, of, of in de heemsteden, of in Overveen. Waar, waar is wel eens even over gebed? Volgens mij gaat het uh, in het beleidsteam heel erg over de ontwikkeling. Het, dus wat is er nou echt gaande? Mm -hmm. uh, en eerst was het een heel erg uh, medisch gericht uh, vraagstuk. Vervolgens uh, kwam uh, de discussie over uh, uh, de, toch, uh, de, nood, of de noodverordening... die ons mogelijkheden gaf als burgemeesters om maatregelen te nemen. Nou daar hebben we best een heel uh, aardig met elkaar over van uh, gedachten gewisseld en soms zat er ook wel wat spanning in. Hè. Uh, waarover uh, gaat dat dan? Op nou, zo Bijvoorbeeld Zandvoort en Bloemendaal hadden echt als opinie uh, dat wij het strand op een bepaalde manier moesten uh, ontmoedigen. Ja, en als het... ik dan inderdaad mag gewoon, ja, ja, ja, nee aan, maar gewoon nee ga doen ik... op dit punt. Ja. Dit kwam uh, heel krachtig over. Ik ben inwoner van Zandvoort en uh, natuurlijk uh, gebruik ik graag het privilege dat ik het wandelingetje wel mag maken. Maar uh, op die ene zaterdag dat half Nederland het wandelingetje maakte en wij allemaal niet wisten wat er op zondag ging komen en wat mogelijk was. En we onze burgemeester ineens in beeld zagen die uh, met u dus heeft kort gesloten van wat kunnen we doen, zo gaan we doen en de toegangsroute wordt afgesloten... ja, weet je, ergens hou je heel erg van vrijheid... en denk je, dat moet toch kunnen... en iedereen moet toch gewoon naar een groot stuk open ruimte kunnen. Maar in die tijd, en dat klinkt nu lichtjaren terug... maar het is misschien drie, vier weken geleden... en het verandert steeds heel erg, de, de mindset hè, van, mm. van de burger in het land. Maar in die tijd kwam het best wel als geroepen, want die zaterdag probeer je door de kerkstraat van Zandvoort een weg omhoog te murwen, was het toen nog, om uh, je eigen stand even te zien. Maar half Nederland heet dat ook. En dan ben je heel blij, ik wist helemaal niet op basis van welke regels en ambtelijk overleg ja. en dat die vier burgemeesters, jullie dus en de andere twee van vanmiddag van Haarlem en Zandvoort, dat die samen Echt goed samenwerken en op zondag gewoon met een krachtige statement kunnen komen. Um, ja, chapeau. Uh, Corre, wij hebben zucht, dat gewaardeerd. <laughs> ja. Dat, was... Nou ja, ik was even aan het vertellen hè, um, uh, hoe, wat voor ontwikkeling wij zelf doormaken. En um, je zag dus van, uh, van de medische kant naar uh, de mogelijkheden van de noodverordening. En ook, ja, moet je ze wel of niet toepassen en wat zijn de maatschappelijke effecten daarvan. Maar de discussie met die gaat nu echt volledig over wat, zijn, wat is de maatschappelijke impact hiervan. Ja. De economische uh, impact, de, en wat gaat dit betekenen voor, um, voor onze um, gemeenten in de komende uh, nou, jaren. Wat is het verschil jaren. bijvoorbeeld als het gaat om die consequenties uh, tussen Overveen en Heemsteden? Mevrouw Nienhuis, wat, wat ligt bij u in Heemsteden echt anders dan bij Albert Roest? Nou, Elbert heeft uh, een strand, dat, daar hebben we het net al even over gehad. Uh, wij hebben natuurlijk een veel aantrekkelijker winkelstraat, Elbert. We <laughs> hebben heel mooi natuurgebieden in de Astrid. Maar, ja, kijk, onze gemeentes lijken in die zin best wel uh, behoorlijk op elkaar. Um, dus, dus daar zijn niet zoveel verschillen. Het mooie juist van die samenwerking, overigens is dat een samenwerking met negen burgemeesters... en niet alleen Zuid-Kennemerland, uh, waarbij uh, Marianne Schuurmans van de Haarlemmermeer het voortouw neemt... Als, als voorzitter ja. en ook uh, landelijk de overleger bijwoont uh, het mooie is juist dat, dat, dat er best een diversiteit is onder uh, de burgemeesters en ook onder de gemeente mm -hmm. dus dat er een diversiteit aan dingen gebeurt waardoor je elkaar scherp houdt van vrek. is dat bij mij ook eigenlijk aan ja. de gang uh, welke ideeën zijn er welke uh, oplossingen kun je, kun je met elkaar uitwisselen want het is, het is enerzijds verdrietig en anderzijds blijf ik dit gewoon wel heel optimistisch ook zien als ja. kans. Waarbij we een aantal kansen wat mij betreft nog niet pakken. Die, die vraag die stel ik zo nog even heel over goed. die kansen. Eerst nog even dat woord verdriet dat ik eruit pik. Meneer Roest, um, hebt u geweend om uh, wat zich aftekent? Ja, er zijn momenten geweest. Uh, die zo hartverscheurend waren dat, uh, uh, dat ik heftig heb moeten slikken. Uh, bijvoorbeeld ja, dat, ja. werd uh, mij op enig moment medegedeeld vanuit een verzorgingshuis... dat een, uh, een vrouw op sterven lag. Corona had en haar man ook, negentigers wel te verstaan. Ja, ja. En uh, zij uh, komt ja. dus, uh, zij stierf. En uh, deze man kon zijn eigen vrouw niet uh, begraven. Tjew. 60 jaar huwelijk achter de rug, weet je, dat ja. soort dingen. Ja. Die zijn zo. Bitter. Dan wordt het u te machtig. Ja. Dan ja, dat is, dat zegt. Uh, en uw mevrouw niet huis, wanneer merkt u van ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat uh, de wangen blijven daar niet droog onder. Nou, het, uh, ik kan me geen voorstelling maken hoe het is om uh, gescheiden te zijn van, uh, van verwanten en geliefden uh, die nu in een echte lockdown zitten. Om vervolgens uh, het leven weg te zien uh, en horen glippen eigenlijk, want zien ja. kan het dan al niet. En dan onder zeer beperkte omstandigheden dan afscheid uh, moeten nemen. Ja, dat, dat zijn dingen die gaan door merg en been. En, en ook... Je, we hebben soms de perceptie dat het vooral om senioren gaat die dan getroffen worden en vooral overlijden. Dat is in Heemstede ook voor het overgrote deel ook het geval. Maar dan, dan komt opeens uh, de naam van een collega van jou ook langs waar ik ook bij uh, Seaport mee samen heb uh, gewerkt. Gert en die Jan. heeft de leeftijd? En die, die is, nou ik heb het opgezocht, volgens mij was die, uh, die uh, even in de vijftig. Ja. Uh, en ik, ik ken hem ook persoonlijk, dan, dan komt het natuurlijk echt ook heel dichtbij. En, en persoonlijk komt het bij mij op dit moment ook dichtbij. Mm -hmm. uh, uh, uh, maar je merkt. Want, want? Uh, mijn moeder zit in een verpleegtehuis uh, met uh, in totaal zes bewoners, waarvan er twee al aan corona zijn overleden. Dus zij, zij zit in een okay. corona-lockdown waar het virus al is. <lacht> uh, waar, waarvan ik hoop dat ze. Nou ja, we gaan, we gaan zien wat dat, ja, uh, wat nou. dat doet. Uh, ik zei al op die uh, opmerkingen over de kansen die we laten liggen, kom ik he, gegarandeerd uh, terug. Uh, ik ga nu eerst even voor de reportage naar uh, Anouk Krachtwijk. Die is als een roving reporter door deze omgeving aan het uh, rondtrekken. En uh, die spreekt nu met een buurvrouw. En niet Ja. Zomaar. Tot zover dus even ben. een luistervinkje bij. Uh, Frank van der Linden bij Haarlem 105. Deels ook omdat de sidekick ja, uit zandwoord komt. En dat is Maurin Bol. Um, goed, we hebben ook aan het woord gehoord. Astrid Nienhuis, burgemeester van de gemeente Heemstede. En burgemeester Albert of Albert Roest, hoe je het maar noemen wilt. Uh, Verschaf mij nog even de gelegenheid om even keurig netjes dit aan te kondigen. Want het is uh, help de helpers uh, van het Rode Kruis. Dat is het. Um, dat is de actie. Daar halen wij geld voor op. En dat kun je dus doen door een plaatje aan te vragen. Kan je via de WhatsApp doen. Je kan ook bellen. 023 5730393. En het giro nummer waarop je dan op een gegeven moment kan storten is 7244. Um, ja... Je hebt ook nog een, een soort, soort iban code maar dat moet je dan maar zelf even uitzoeken. De vermelding is er dan wel als je het Giro-nummer gebruikt... door ook nog even actie Zandvoort te gaan toevoegen. Want dan komt het ook terecht waar het terecht moet komen. Dus dat even wat betreft het verhaal rondom deze actie. Dat doen we dus deels ook zelf met een eigen invulling... en deels ook met Halem 105. Dat heb je net kunnen horen vanwege het verhaal rondom dit een virus. En als ik Frank van der Linden dus net heb gehoord dan zou het uh, wel zo'n virus kunnen zijn wat uh, voor de rest van ons leven gewoon uh, blijft achtervolgen. Maar ik ben dan zo'n optimist. Er zal dan wel iets voor gevonden worden waardoor het uh, leven gewoon weer uh, enigszins draaglijk uh, wordt. En dan kunnen we gewoon ergens in de toekomst elkaar gewoon wat, uh, wat dichterbij treffen dan nu met die anderhalve meter. Um, straks om half zeven ga ik... Uh, ...praten met Niels hij is van, uh, het, uh, van de Strandpachters. Uh, die halen we straks uh, nog even in de uitzending, want uh, dat uh, gebeurt ook nog. Uh, ga ik even nog verder kijken in het uh, spoorboekje. Want als het goed is, uh, zal, um, en zullen ook nog uh, Jan Lammers straks uh, nog uh, voorbij gaan komen. Dat, uh, dat zal ergens uh, moeten nog gaan gebeuren. Ik moet even kijken wanneer dat, uh, uh, dat is volgens uh, de, dat draaiboek. Ja, zie je. Uh, rond 8 uur. Dan uh, gaan we zo. Gaan we nog een keer naar uh, Harem 105 uh, toe. Als het gaat om het uh, verhaal wat Jan Lammers zelf te vertellen heeft over dit, uh, deze dagen. Deze ongekende dagen. Uh, goed, ik had, uh, begonnen, was begonnen met uh, Peace Frog van de Doors. Van de week had ik hem ergens tussen 10 en 12 en uh, toen bleef hij hangen nu begrijpelijk een versie waarin dat dus wel goed gaat, uh, maar goed, er is natuurlijk nog veel meer en muziek uh, is uh, iets wat ik uh, zeker uh, gebruik uh, als, uh, ook om de Nederlandse muzikanten een beetje te ondersteunen. Zo ook deze country band uit, uh, uit Denlanden, uit dit polderlandschap, uit het koude Kikkerland. Ik geloof dat ze uit uh, Amsterdam komen. Rivers heet en het nummer dat heet sober. Het was eigenlijk min of meer de doorbraak van Prins in het land uh, in Nederland in uh, 1981 gebeurde dat. Ik uh, was uh, toen nog een uh, ukkeltje van een uh, jaar of 14, 15 geloof ik. En ik uh, luisterde toen elke donderdagavond tussen 8 en 10 naar de vermaarde solshow van Ferry Maat. En die kwam er uh, ooit uh, mee. Uh, maar goed, dat uh, zijn zaken die liggen achter ons. Uh, we zitten tegenwoordig in het nu... En uh, we hebben aan de telefoon uh, de voorzitter van de strandpachtersvereniging, Niels Priester. Ik uh, ga uit dat hij dus nu uh, wel uh, eventjes tijd heeft om, uh, om ons te woord te staan. Want Niels die was druk bezig met iets, geloof ik. Toch? Ja, hey, klopt. Hij ja. is inderdaad eventjes druk. Ja. Ik, uh, ik ben uh, als strandpachter ondertussen aan het bezorgen. <laughs> ja. Dus uh, mangers komt bij je thuis deze zomer, zeg maar. Ja, ja. Ik voel bij net mensen in een stelling af te leveren. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, dat, dat, dat doe je nu uh, gewoon uh, terwijl je mij ook nog even half uh, te woord staat, uh, even ondertussen ook nog het eten bij mensen thuis brengen. Precies, weet je wel, meteen ook uh, de, de vraag, want uh, dat is meteen de, de creatieve oplossing voorlopig. Hè? Uh, dat is inderdaad de oplossing die we als eerste gedaan hebben. Ja. En uh, ja, je moet dicht en je denkt, jeetje, ik moet wat. Ik heb ook sowieso nog wat spul liggen. Want ik kwam er abrupt dat we dicht moesten. Dus toen dachten we, nou weet je wat, dan kunnen we, het, uh, we kunnen zeggen, oh, joh, of we gaan er gewoon wat van maken, hè. En uh, we gaan met de mensen thuis brengen. Ja. Uh, is, is het, uh, moet ik me dan voorstellen dat er een, een, een voorraad is die jullie dus nu aan het leegmaken zijn uh, bij jullie, uh, bij Mango's, of niet? Nou, dat was de eerste week zo. Oh, dat ja. is ondertussen niet. Dus ondertussen ben ik gewoon lekker uh, de rondtourens overdag om hm. overal de spulletjes van mij aan te halen. Ja. Zodat we s'avonds weer zou uh, kunnen. Ja, verandert het ook een beetje de mindset uh, dan, voor jou ook, uh, doordat je dus nu dit uh, doet in plaats van uh, eigenlijk uh, vanaf je strandpaviljoen kijken naar de gasten die uh, bij jou uh, binnenkomen? Ja, absoluut. Ik moet eerlijk zeggen dat ik gisteren uh, een topdag had. Hm. En dat klinkt heel gek, maar dat kwam omdat het morgen. gisteren was, was gewoon slecht weer. Ja. En het is nu, net als vandaag, dat doet het echt zeer. Ja. Dat is echt zeer aan standpakte om nu. Uh, op strand te zijn. En, uh, ja. niemand te mogen bedienen. Ik moet alleen maar mensen wegsturen in plaats van uh, ze bedienen. Ja. Ja. Uh, want je bent eigenlijk alleen maar voor de afhalers of uh, wegbrengers uh, open. Dat is het enige wat je nu uh, aan het doen bent eigenlijk. Ja, ik wil niet eens afhalen. Want ik wil ja. echt voorkomen dat de mensen toch nog allemaal bij elkaar komen. Ja. Dus ik, daarom breng ik het echt bij je aan de deur. Ja, uh, ga ik ook meteen uh, naar de volgende stap. Want uh, er wordt al gesproken over die anderhalve meter... die dan uh, bij bedrijfstakken worden neergelegd uh, door uh, de Rijksoverheid. Uh, dat jullie er dan over na moeten denken. Nu zijn de collega's van de horeca al bezig geweest... door een anderhalve, uh, ja, anderhalve meter uh, video op te nemen... van hoe dat dan in de praktijk zou werken. Uh, hoe, ja. zit dat, hoe zit het bij jullie op strand eigenlijk? Ja, op strand is toch wel een net andere tak van sport... Hmm. Okay in best wel veel uh, dingen is dat, maar nu zeker, want uh, ja om een beetje beeldstraak te gebruiken, we hebben een zee van ruimte yeah. op het strand. We hebben natuurlijk echt gewoon echt een groot terras en we kunnen van links naar rechts en naar voren uitbreiden. Mm -hmm. En daar kunnen we heel makkelijk tafels ertussen uithalen, yeah. waardoor er gewoon uh, een grote ruimte tussen de tafels is. Yeah. En dan maken we een, een serveertafel in bepaalde deelgebieden op het terras. Mm -hmm. Dus dan is het zo dat je met je bestelling dus aan tafel zou kunnen gaan. Hm. Die serveertafel dan zet je het neer, geef je tafel een seintje van goh jongens, hier kunnen je het dienblad ophalen ja. en dan bedienen ze eigenlijk zichzelf. Ja, het is dus, dus een eigenlijk een, uh, uh, een stapje terug, geen restaurant, maar meer een uh, veredelde kantine, want dat is een beetje uh, het idee, hè? dat je met je eigen dienblad dan uh, gewoon je eten uh, eigenlijk ophaalt. Maar het, met die verstande dat het hier voor je gekookt wordt en neergezet wordt en dat je het zelf uh, op uh, kan halen. Ja, precies. Ja. We ja. proberen dus wel dat we het nog wel zo dicht mogelijk aan tafel gaan brengen. Ja. We hebben natuurlijk mee dat we het dus wel in de buurt van de tafel waar we het moet zijn gaan brengen. Mm. Maar nou ja, we gaan natuurlijk wel een beetje persoonlijk contact missen. Ja, ja, ja dat, dat, dat is voor de mensen natuurlijk uh, dubbel uh, triest natuurlijk. Uh, ja. Nog even ook terugkomend op jullie verhaal... Uh, wat vorige week ook nog in de Zandvoortse Courant heeft uh, gestaan. En wij hebben er geloof ik ook aandacht aan besteed. Uh, met een foto, uh, een luchtfoto met uh, strandpachters of strandpaviljoens uh, in het Nauw. Hoe staat het er ja. eigenlijk voor daarmee? We zitten nog steeds in het Nauw. ja. Dat begrijp ik. Maar zit daar een ontwikkeling in en uh, gebeurt er nog wat? Ja, er is een motie aangenomen. Ja? Er is een motie ingediend en aangenomen. Dus het is nu eventjes, ja, even afwachten wat daarin uh, gaat gebeuren. Maar we zijn in ieder geval bij uh, de juiste mensen op het Netflix gekomen. Mm -hmm. En uh, nu kunnen ze niet altijd actie daarin ondernemen. En dat is niet alleen standpalfhuur natuurlijk. Hè? Ik bedoel, er zijn heel veel seizoenswerkers. Ja, ja want, want dat, uh, dat is het verhaal. Hè? Dat, je, dat de pijldatum was 1 januari. Nou, dan zijn jullie er nog niet. Dus uh, da da daar is het uh, min of meer eigenlijk om te doen, uh, dit, dit, uh, dat jullie buiten die regeling ja, vallen, omdat je uh, niet kan pijlen ja, van 1 nee, januari. Nog even kort uitleggen inderdaad. De nauwregeling hebben ze als speldatum 1 januari gepakt. Dus de mensen die je dan in, in loondienst hebt, ja. daar kan je de nauwregeling over aanvragen. Ja. Alleen, uh, ja, net zoals ik, ik ben het tweede jaar, ik heb dat eigenlijk één iemand in vaste dienst. Ja. En in va op februari had ik er negen in vaste dienst. Ja. En dat komt omdat je ook nog eens een keer te maken hebt met de wet WAP. Ja. Met de wet arbeidsmarkt in balans. Mm -hmm. En die uh, verplicht je een soort van om mensen in dienst te nemen. Ja. Die, die is dit jaar heen gegaan. Dus die werd eigenlijk dubbel gepakt. Dus, dus daar zijn jullie nogal uh, behoorlijk uh, gebelgd over. Om het even voorzichtig uit uh, te drukken. En daar hebben jullie ook bij de wethouder ook aan de, aan de bel getrokken geloof ik. Ja, de dat is meer inderdaad te zeggen van... Hé hey, jongens... We begrijpen het, het is een noodwet, moet, een noodregeling bedoel ik. Mm. Dat moet snel in elkaar gezet worden. Mm. En wij snappen dat daarin uh, je niet in alles rekening kan houden. Maar we hebben geen, uh, net zoals we hebben geen minister tuinbouw, dus geen minister Horeca. Dus mm. dat moet op een andere manier van onszelf laten horen. Ja. Uh, nog even naar de mens, Niels Priester. Hoe, hoe zit hij er zelf in, in, de, in deze tijden? Ben jij optimistisch of uh, meer, het, uh, meer de andere kant op? Ik ben wel een behoorlijk optimistisch persoon... En ik probeer ook echt aan alle kanten mijn me erin te houden. Mm. Alleen ik moet je eerlijk zeggen dat ik soms af en toe ook wel even net iets zwaar heb. Ja, dat, ik geloof dat graag. Dat, maar ik, ik denk dat dat wel voor de meeste mensen geldt in dat opzicht. Ja. Uh, ik neem aan dat je nu wel in de buurt bent uh, om iets uh, af te leveren. Dus ik uh, ga het gesprek uh, afronden. Ja, nou bedankt dat ik even bij jullie <lacht> een uitzending mag mocht doen. Ja, helemaal goed. Uh, en uh, wellicht tot een uh, latere keer. Dank je wel. Yes. Oké. Okay. Dank je. Dat was uh, Niels Priester, de voorzitter van uh, de strandpachtersvereniging hier in uh, Zandvoort. Uh, weer even verder met de muziek. Dan moet ik wel even de goede schuiven uh, daarbij uh, zien te vinden. Want anders dan, uh, gaat het allemaal niet uh, zoals het zou moeten gaan. Uh, een liedje van Fabiana Dammers. Ik heb hem wel eens vaker gedraaid. Nobody Knows. Oh dear, it seems like...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 En de uniformen je slaan Als de kraaien in de rechtszaal je in de kou laten staan Als je woorden niet worden gehoord en niemand luistert naar wat je zegt Als justitia wordt vermoord, kom dan op voor je rechter Betekent. Ik hoop nog op een misverstand, dit kan toch niet in dit land? Is deze tekst van uw manier? Ze vragen het wel honderd keer. Is het is een liedje ooit geschreven? Ik blijf hetzelfde antwoord geven. Als je van de metten je recht niet krijgt, uniformen je slaan. Of de kraaien in de rechtszaal in de kou laten staan. Als je woorden niet worden gehoord en niemand luistert naar wat je zegt. Als je ja wordt vermoord, kom dan op voor je recht. Als je van de bed die je recht niet krijgt en de uniform bij je slaat. Als de kraaien in de recht zou in de kou laten staan. Als je woorden niet worden gehoord en niemand luistert naar wat je zegt. Justitie, er wordt vermoord. Ik kom dan op voor je recht. Kom op. Enige overeenkomst is denk ik de titel De Boze Droom. Uh, daar, uh, daar gaat het dan om. Hoewel, uh, als we net het uh, verhaal van Niels uh, Priester hebben gehoord... Uh, dan uh, mag je ook wel een beetje strijden voor uh, wat, uh, wat rechten. En uh, daar ging het min of meer ook wel over in deze uh, song van Van Pieckeren. Boze Droom heet hij. Daarvoor hoorde je Fabiana Dammers met Nobody Knows. Eigenlijk ook wel een beetje een liedje wat uh, in het teken van deze tijd wel... Wel past, Hoewel ook de lading van dat liedje iets anders in elkaar steekt... dan uh, de tijd waar we in leven. Er zitten wel wat metaforische kanten aan zo'n popsong. Uh, dit in het kader om ook uh, de Nederlandse muzikanten... een hart onder de riem uh, te steken. En dan heb ik het niet over de, de grotere jongens... maar ook uh, de kleinere. En juist die kleinere, die laat ik dan weer horen. Maar het is dan mij wel toevertrouwd om dat uh, te doen. Het is dus, uh, kwart voor zeven geweest bij uh, ZFM ZFM zandwoord uh, op uh, deze marathon uitzending. Tussen 9 uur uh, s ochtends en 9 uur s avonds en ik mag het licht uit doen. Hoewel ik denk dat het uh, schemert als ik uh, straks het pand uh, verlaat. Dan is het uh, wel een beetje uh, donker aan het worden. Uh, je kunt ook nog uh, wat doen voor deze dag. Want het is uh, help de helpers helpen van het Rode Kruis hier in Zandvoort. Uh, dat kan en dat kun je dan uh, doen uh, op uh, giro nummer 7244 met de vermelding actie Zandvoort. Dat zou ik er dan wel doen, want dan komt het geld ook rechtstreeks daar terecht waar het uh, moet. Uh, dat uh, zeggende ga ik eerst even kijken in het uh, spoorboekje voor straks. Uh, tussen 7 en 8 uh, heb ik hier uh, Lana Lemmens nog uh, staan. En dan heb ik ook nog even kijken als het blaadje nog uh, enigszins in mijn handschoenen blijft zitten... want dat uh, donderstraalt ook uh, zowat uh, hier op de grond. Uh, Martine Joustra om half negen... dat is uh, dan de afsluiting voor wat uh, betreft het uh, Rode Kruis. Uh, Martine ken ik ook in een ander opzicht... dus dat gaat wel goed komen vandaag. Dat uh, zeggende ga ik ook nog eventjes uh, nu verder met uh, een stukje muziek... want uh, dit medium is natuurlijk altijd heel belangrijk in uh, dit soort dagen. Uh, want... De communicatie uh, moet, uh, kan verlopen via het internet, de tv, maar ook de radio. En dat is het medium uh, wat wij dan vertegenwoordigen. En daar heeft Donna Summer ooit nog een hele mooie zong over gemaakt. Radio. the sun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 some guys were shooting pool and I heard the sound of our So twice I've been on the floor Vorig jaar was hij, geloof ik, bezig met een soort goodbye tournee Datzelfde doet Elton John op dit moment. Tenminste, dat was wel de bedoeling. Totdat dit nog op ons pad kwam, namelijk het c -word. Reden dat wij marathon-uitzendingen doen. En ook geld inzamelen voor het Zandvoortse Rode Kruis. Daarop aanhakend halen we dus ook nog een aantal dingen naar binnen... wat betreft de Halem 105... En samen met NH Nieuws. Want die doen ook een marathon uitzending over uh, dit virus wat rondwaart in de regio. En niet alleen hier in de regio, maar ook uh, erbuiten in uh, bijna de hele wereld uh, waar het op dit moment rond. En dat uh, betekent dat er heel veel uh, landen zijn met beperkende maatregelen. Dat uh, geldt ook voor ons. Uh, we gaan uh, zo langzamerhand op naar het nieuws van 7 uur. En dat, uh, dat is ook weer... Nederlands van Nederlandse bodem moet ik erbij zeggen. En dat is uh, Ghana, zij, zo heet zij. En uh, dat uh, is een uh, nummer wat ze al een tijdje terug heeft uh, uitgebracht. Ik denk ergens uh, in de buurt uh, van 2012 zo'n beetje. Een EP destijds. En uh, daar uh, gaan we het uh, dan maar uh, mee uh, doen tot aan het uh, nieuws van 7 uur. En dat nummer dat heet Someone. Volcano.